LEM FM, phonefuck. Ja, dat is wat, spelletjes, Leo. Jouw nieuwe frituurpan is in de fik gevlogen. Ja, dat ging niet helemaal goed. De vlammen uit je frituurpan. Zal ik ervoor zorgen in de PhoneFuck dat jij en je pan terug kan brengen? Dat zou maar fijn en zijn. En dat we ze even ziek, want vlammetjes, dat zijn ook... Oh, die zijn ook te eten. Hete snacks uit je frituurpan. Dus vlammetjes uit je frituurpan. Daar is een lekkere flauwe PhoneFuck mee uit te halen met die winkel. We gaan even... Effe... Goedemorgen, ik Plantenservice. Je dus spreekt met mevrouw Slepen. Hallo, mevrouw Slepen. Goedemorgen met Gaardhuis. Hallo. Goedemorgen. Uh, ik heb een vraag. Ja. Ik heb afgelopen zaterdag, jongsleden, bij jullie uh, filiaal in uh, Beverwijk heb ik de Home Essentials Frituurpan aangeschaft. Ja. Ah, uh, 16,99 euro. <lacht> Geen geld, maar dat is zijde. Uh, maar nu heb ik, dacht ik, van dit weekend uh, even lekker een vette bek... en uh, nou komen er alleen nog maar uh, vlammetjes uit. Vlammetjes uit de frituurpan? ja. Oké. Okay. Yeah. En ja. hoe doet u dat? Nu? Vind ik erg vervelend. <laughs> nou, ja, die, nou ja, er komen gewoon vlammen, vlammetjes uit. Maar u doet hem aan, zeg maar, en dan komen er inderdaad dus vlammen. uit. Hij wordt ja, na warm, een tijdje. Dus... Na een tijdje. Hij wordt wel, wa hij wordt wel warm. En dan ja. is het een minuutje of uh, pak een beetje 7, 8 wachten. Ja. En dan komen er. Uh, elke keer komen er vlammetjes uit. Nou ja, u zult begrijpen dat het natuurlijk niet de bedoeling is. Ik, ik neem aan dat er niks ernstigs is gebeurd. Voordat uh, u er zo. Uh... Nou ja, ik ben wel twee kilo aangekomen. Maar dat is het ernstigste wat er tot nu toe mee gebeurd is. Maar ik vroeg ja. me af of dat de bedoeling was. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Dat zult u begrijpen. Nee. En, uh, u heeft gewoon recht op een deugdelijk artikel natuurlijk. Dus ja. ik neem aan dat u ook nog wel in bezit bent van het aankoopbewijs. Ik heb uh, de kassabond nog, ja. Ja, daarom. Nee, u kunt gewoon terug naar de winkel. Het verhaal gewoon eventjes uitleggen. En dan inderdaad uh, zal die waarschijnlijk omgeruild worden. Maar heb ik dan, dan niet het probleem dat als ik dezelfde pan mee krijg, dat ik dat dan alleen weer... Uh... Als het goed is niet... Want jullie hebben, geen, jullie hebben geen modellen in omloop waar zich uh, ook uh, kokette frikandellen en uh, pataten uitkomen? Nee. Die hebben, die hebben jullie niet. Kijk, action is een leuk bedrijf, maar we kunnen niet toveren. Nee, omdat ik er dus alleen uh, vlammetjes uit krijg, uiteindelijk. Snapt u? Nee. Wat voor, wat voor vlammetjes dan? Van die driehoekige, van die hele hete... Ik heb het drie, drie keer aangezet, wordt heet, ho-ho, handjes van de, van de pan, acht ja. minuten later alleen maar vlammetjes. Terwijl ik ook wel eens een lekker kroketje, frikandelletje, bamieblokkie, zwarme rolletje lust. Maar waarom gooit u die er dan niet in? Want komt er dan niet gewoon een kroketje, frikandelletje, wat u er ook in wil doen? Komt dat er dan niet uit in plaats van een vlammetje? Zou u denken? Nou, het goed is wel toch? U ziet Zo niet werkt het wel in mijn frituur van de Echt waar? Nou, u ziet niet voor niks bij de klanten klantenservice. En ik ben nog wel blond. Oh dat nog? Nou, dan mogen ze u wel opslag geven. Fantastisch. Ik uh, ga meteen ermee aan de gang. Een fijne dag. Dank u wel, mevrouw. Dag. Slam FM.